Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland staat open voor vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Dat zegt defensieminister Brekelmans in de krant Trouw. Ten toe vond Nederland dat Oekraïne bepaalde wanneer er onderhandeld zou worden... en dat tot die tijd het Westen veel wapens moest leveren. Deze oud-topdiplomaat denkt dat Europese landen zeker een rol moeten gaan spelen... in de vredesonderhandelingen, maar dat de belangrijkste rol is weggelegd voor de VS de Amerikanen zijn de enige die zeg maar als het ooit zover komt, hè, want we moeten nog maar afwachten of uh, Zelensky en Poetin zover zijn dat ze met elkaar aan tafel willen gaan maar Amerikanen is natuurlijk het enige land dat in staat is om ook de nodige veiligheidsgaranties te geven aan Oekraïne, en op het moment dat er daadwerkelijk over uh, een, een vredesakkoord gaat worden gesproken. Ja, Trump wordt volgend jaar weer de president van de Verenigde Staten en hij wil een snel einde aan de oorlog. Europese leiders moeten wat minister Brekelmans betreft het voortouw nemen in de vredesonderhandelingen nog voordat de nieuwe Amerikaanse president dat doet. Een van de twee Russische olietankers die gisteren tijdens een storm in de problemen kwamen, is gebroken. Er lekt olie uit dat schip dat voor een deel is gezonken. Nou, volgens deze hoogleraar is de hoop dat de wind de gelekte olie naar de Zwarte Zee blaast. Als het daar klotst, dan kan het zich mengen met de waterkolom en dan beginnen bacteriën het uiteindelijk wel af te breken. Maar uh, het is uh, waarschijnlijker dat het, omdat het daar zo smal is, hè, als het maar 15 kilometer breed is of, of, of nog smaller, dan gaat het gewoon naar de oevers toe. En daar krijg je het heel moeilijk weg. Aan boord van de olietanker waren 15 mensen. Eén bemanningslid heeft het niet overleefd. 16 bomen langs de Johan de Witlaan in Den Haag worden uit de grond getrokken en naar een andere plek verhuisd. De bomen moeten weg vanwege de NAVO-top die eind juni daar is. Op de plek van de bomen komen tijdelijk extra gebouwen te staan. Het is een flinke klus. Het is echt winterwerk. We kunnen pas verplant als het blad uit de bomen is. Dus uh, ja, je hebt toch met het weer te maken. En, uh, maar je kan er goed op dat is dat scheelt. De bomen krijgen eerst een speciale behandeling en daarna verhuizen ze definitief naar een andere plek. Dat de plek waar ze stonden in Den Haag komen na de NAVO-top nieuwe bomen te staan.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 Please don't go. Uitgezocht door Maya Kop. Die doet de techniek. Goedemorgen, Zandvoort. Van 14:11.24. Uh, We zitten in het tolwerk. dus als je wilt komen kijken of meepraten. of je hebt een leuk onderwerp. zoiets als een kerstconcert. kom dan gezellig langs. Wat gaan wij allemaal bespreken? We gaan het hebben over het kerstconcert. We gaan het hebben over de schaatsbaan. Carina Veerder, die was in Pluspunt en die gaat ons vertellen over de activiteiten van uh, komende maand. In de tweede uur uh, gaan we loten trekken van uh, de ondernemersvereniging Zandvoort... en alle andere verenigingen die uh, daarna meedoen. Um, en dan komt ook wethouder Correa langs... want er moeten twee uh, jeugdopvangplekken geplaatst gaan worden. Uh, en uiteindelijk komt Willem Strooman ons nog een keer vertellen... over de Classic Concerts van uh, aankomende zondag. Over concerten gesproken, Hans Rubeling. Welkom. Goedemorgen. Ben... Uh, Hans... Uh, jij bent organisator van het Nieuwjaarsconcert. Om, om daar eens mee te beginnen. Onder andere. Onder andere maar met, met ook Peter Tromp en Fred Kuiters. Die, die Peter Tromp is altijd maar bezig. Ja, die zit over. Waar zit er niet in? Moet uh, ja, hij moet straks ook nog loten trekken, heb ik begrepen. Oh, nou dat zit er goed in, hè? <laughs> Maar um, we hebben natuurlijk een kerstconcert. En een nieuwjaarsconcert. Jawel. Uh, hoe komt dat? Er was eerst alleen een, een, een nieuwjaarsconcert. Nou ja, uh, laat ik zo zeggen. Het kerstconcert, het nieuwjaarsconcert... Dat bestond al een hele lange tijd. En het kerstconcert is dus eigenlijk ontstaan... naar een idee van Angelique Schouten. En Angelique Schouten zat bij de zangers. En die dacht na de coronatijd... nou, het wordt wel eens tijd dat we weer als koor... Mm. allemaal gezamenlijk gaan zingen. Uh, ze kwam met het voorstel... naar de organisatie van het... nieuwjaarsconcert. Of wij dat op Wouden pakken... Maar het was helaas uh, in het na seizoen dat zij daarmee kwam. en dan hadden we daarvoor weinig tijd. Toen hebben we een jaar later. We de handschoenen weer opgepakt. En toen uh, zijn we begonnen met het organiseren van een kerstconcert. Uh, uh, aan de kerstconcert hebben we daar een kaartje aan laten hangen. dat we daar een benefietconcert van hebben gemaakt. En zo is het eigenlijk ontstaan. En dan, dit jaar is dan de tweede versie. Ook weer een benefiet? Ook oh, weer een benefiet. De eerste benefiet was voor de Zandstroom. En uh, dit jaar wordt het voor de Voedselbank. Oké. Okay. Um, voedselbank is samen met Haarlem. Correct. Uh, doen jullie ook zaken met Voedselbank Haarlem? Of, ja. Of direct met... Er is eigenlijk geen tegenwoordig. Nee, die zitten geloof ik allemaal in Haarlem. Oh, okay. ja, er zijn wat vrijwilligers, die komen dan. Maar uh, als je uh, er een beetje in verdiept, dan zijn er toch wel 400.000 400 mensen die uh, onder de armoedegrens Land, leven. Ja, landelijk is dat, hè? Ja, ja landelijk, ja. En uh, 180.000 weten, 180 weten wel de weg te vinden. Maar uh, ja, de rest ken ik nog niet. Een aantal nog niet, nee. Um, kerstconcert is in de protestantse kerk? Kerstconcert in de protestantse kerk, zondag 22 december. Uh, kerk open om twee uur, aanvang half drie. En daar doen aan mee uh, het Zandvoorts nieuw Zandvoorts Gemeng Zangvoort. We de bieszingers Zandvoort. Zangvoort. Zangvoort, Zandvoorts koor. Ja, Zandvoorts Zangvoort. Uh, het ontstaan, nou dat weet je. het uh, uit, mannenkoor? het uit mannenkoor en wat uit de oud koor uh, musical in. Ja, want we hadden, we hadden geloof ik drie dameskoren. Nou, we hebben een vrouwenkoor en je had Musical In. Ja, en Musical In is opgegaan in Sans Dat is gesneuveld eigenlijk in de coronatijd, ja. Maar er waren wat enthousiaste dames die hebben toen ook de Hansen opgepakt en. zijn met ons verder gegaan. Kwam dat ook een beetje omdat jullie als mannenkoor wat minder leden kregen? Het was mede door het vergrijzende ledenaantal, ja. op een gegeven moment gaat het nijpen en dan kun je geen muziek meer maken? En hoeveel uh, koorleden is het nu totaal? Uh, we zitten nu rond de vijf en vijf, honderd, uh, Nee, 155. Nou, dat is nogal. Ja, toch? Dat is een, een behoorlijk behoor koor. Behoorlijk aantal, ja. Met de vaste pianist Joep. Met Joep de vaste pianist. <laughs> ja. ja. Goed. Zijn die, wij er dat blij dat mee. koor, uh, ja, zeg of? Um, of. dat koor zingt dus sowieso mee. Ja, dat zingt sowieso mee. Daarnaast hebben we dus de beachpopzingers, die zingen mee. Dat is ook groot. En normaal gesproken doet ook het vrouwenkoor mee, maar die slaan dit jaar over. Die uh, richten zich helemaal op het Niasconcert. Uh, het agatha dat is ook uh, gesneuveld, zeg maar. Die doet dit jaar niet mee, want die hadden geen genoeg, genoeg stemmen. Oh. De mannenpartijen uh, bij, de, bij het Agatha-koor... bekende uh, wethouder zit daarin, hè? Ja, hij zingt wel van de bovenste plank. Ja. Maar uh, hij gaat het niet redden, dus <laughs> ja, goed, dat is jammer. En, maar dat is dat jammer. Toen moesten wij op zoek naar, dus naar een ander koor. Oh, je moet en, nog een koor hebben nee, zelf. We, ja, we hebben nu dan twee koorden. Een ander koor, daar dat zijn we naar nou op zoek gegaan. En dat wordt Kantores Leti. En waar komt die vandaan? Uh, nou, ik ga nu een naam noemen. En dan weet jij zeker <lacht> <lacht> waar die vandaan begeten, komt. We beginnen met Jan. <laughs> ja, en de tweede naam is Peter. <lacht> Jan Peter Versteeg, correct. Maar, maar dat heet het ja. toch anders dat koor? Uh, ja, dat heet uh, iets met het. alleenkeren, alleenkeren. Cantori, cantatori Allegri. Ja, zo is ja. Ja, ja. is ja. oh, dus een andere naam? Ja, misschien ook ja. een andere samenstelling. Ik weet het niet. Maar die gaat, uh, die, komen, uh, die komen, zingen. Het, het leek mij leuk. Uh, ik dacht van nou, omdat hij toch vaak ook door het dorp gaat in dikenskleding ja, ja, ja, uh, ja, verzameld voor het goede doel. Ik denk nou, dan is het misschien leuk als hij dan ook in Dickens kleding komt. En dan, nou ja, hadden, uh, en, ik vind dat een leuk gezicht als ze daar zo staan met ja, zo'n uh, ja, zo goede doel Ja, dat doet hij goed hoor. Ja, hij ja, Hij maakt vaak ook afspraken met, met ondernemers waarvoor, voor welke deur ze gaan staan zingen. En, uh, die wordt voor over hebben. Of die betalen voor. Als je... Nou ja, wat hij doet, uh, is altijd voor het goede doel. Dus er ja. staat zo'n wat vroeger zo'n groep vuurpotje ja, was. Ja, klopt. Dus drie koren? Drie koren. En natuurlijk wat niet onbelangrijk is, de mensen mogen meezingen. Want daar komen de mensen eigenlijk ook een beetje voor, uh, voor de samenzang. Is het elk liedje of is het alleen? Nee, nee, dat is niet elk liedje. Uh, vorig jaar hadden we dan elk koor een samenzangnummer moest hebben. Zo had bijvoorbeeld uh, de beachpop zingers Harder Frosty, Frosty de Snowman. Jou, niet, uh, jou wel bekend? Nou, ik, uh, als, ik, als ik heel eerlijk moet zijn. <laughs> ik, ik, ik kreeg van de week een boekje met Nederlandse kerstliedjes. En eigenlijk vind ik dat toch leuker. Ja, het is nostalgie, het is leuk. Het ja. is, uh, ja. Dus, uh, nou ja, elk koor heb dan... Er uh, staat ook een heel bekend, uh, heel bekend uh, samenzangnummer bij, een heel bekend kerstnummer. Dat gaan we ook... Uh, ik, nou ja. nee, met, met, met de hele kerk, zeg maar. Ik weet niet of dat kan verklappen. Tuurlijk! Maar wij, gaan, uh, wij dromen dan van witte kerst. Ja, dan kun je wel blijven dromen, ja. ja. <laughs> Dromen zijn bedroegd. Ja, nee. we nee. <laughs> maar, maar, maar, maar begint het ook al aan. Ook dit jaar. Dat gaan we niet meemaken. <laughs> nee, maar het is, uh, het, is, het is een mooi lied. Ja, I'm dreaming of a white Christmas. Ja, dat moet je in het Nederlands vertalen. Uh, dreaming of uh, a... Dream, dream Christmas. <laughs> dream Christmas. <laughs> ja, ja, zoiets. Nee, maar... Uh, en het derde Amazing Lied? Het uh, derde Amazing Lied. Dat moet ik even... Dan gaan. moet doen uh, Eerder zei God uh, in de Hoge. Dat is, dat is van Zangvoort het ja. Amazing Lied... Uh, ja, wat hebben wij nog? Uh, uh, tot slot uh, zingen we allemaal We Wish You Merry Christmas. Dan mag iedereen mag en alle Iedereen koor, uh, alle, alle remmen los. En uh, we hebben ook een organist gevonden die het in de pauze, uh, in de pauze wat nummers speelt. Oh ja. Bij André wat nummers speelt. En dat is uh, Rob van Zoelen. Een bekend organist. Ja, daar zijn we ook heel blij ja, mee. Leuk, ja, zeker. Willem Stroman, die kon helaas niet. Dus. Hij staat zijn orgel af. Nou, Rob, Rob uh, is, is een begnadigd organist, dus je kan er zeer goed bij hebben. Ja, ik wist eigenlijk niet dat hij nog steeds uh, actief was op het orgel. We ja, ja. Hebben, ik ken hem dat hij, uh, zeg maar, bij de, toen het Marnecoor pas begon, speelde hij uh, ook het Zandvolkslied uh, op een knipschilder orgel Ja, ja. Jaren geleden. Ja, hij, uh, hij doet het af en toe nog wel eens in de Achterkerk ja, en uh, tot, valt in, hij in als hij. Ja, dat gaat hij. Uh, ja. In, ja. Ja. Um, we hebben het voorzichtig gehad over kaartjes. Kaartjes. Hoeveel, uh, hoeveel mensen mogen erin? Ik dacht, maar ik hou me te goed, ik dacht 200, 250. Het is natuurlijk aan het aantal stoelen wat je kwijt kan. Ja, uh, het, het, het, wordt, uh, het, het is hard gegaan de kaartverkoop. Uh, we zijn er gaan kijken hoeveel stoelen we kwijt kunnen. En na, alleen daarvan komen er nog wat kaartjes waarschijnlijk in de verkoop. Maar ik hou een slag om de arm, dat is nog niet helemaal zeker. Er staat trouwens nu ook het... Uh, de kerststallen van Kees Roos. Ja. Die ging hij allemaal weghalen. Allemaal. Hij ging ze allemaal, hij ging ze allemaal weghalen. Ik weet niet waar hij ze laat, maar hij, hij had beloofd ze allemaal weg te halen. En dan kunnen we weer wat stoelen kwijt en dan kunnen we wat kaarten verkopen. Je hebt dus al een aantal uh, verkocht op het aantal stoelen wat je nu kwijt zou kunnen. Ja. Uh, je gaat kijken, jullie gaan kijken, uh, als de, de, de stallen een beetje opgeruimd zijn hoeveel erbij kunnen. Yep. En die komen dan nog in de verkoop. Ja, dat klopt. En misschien moet het wel zo zijn dat wij... Uh... Ja, het is toch wel een succes meestal. Het is een meestal volle bak. Misschien we heel voorzichtig gaan kijken... naar uh, een andere locatie, naar de agatha kerk dat, is dat, bij de... Nou, dat kan je nu niet meer doen. Nu. Nee, nu niet meer. Maar bij de protestantische kerk is het zo... dat we, als het voor een goed doel is, dan is de kerk gratis. Dus Dat is gratis nu. We worden gesponsord door de Bruna. Die doet het... Uh, ja, ja. Uh, uh, de drukwerk. Dus uh, misschien is de kerk, hebben die ook warme gevoelens voor de kerst. En uh, stellen ze volgend jaar uh, de kerk beschikbaar. En dan kunnen we wat meer mensen kwijt. Um, over die agatha kerk hè, daar, kunnen, daar mogen er meer in, zo moet ik het zeggen. Ja. Um, jij doet ook een nieuwjaarsconcert met een aantal uh, mensen. Betaal je dan ook huur bij de agatha kerk of? Daar betalen we ook huur bij de Agatha? kerk Ja, oké. Okay. Ja, ja. Dus eigenlijk is de vraag van, uh, als we zo uitdijen, uh, Pastel Putter, kunnen we dan uh, om niet voor het goede doel daar zingen? In het huis van de heer, ja. uh, iedereen uh, welkom heten. ja? ja uh, nou ja, je kan het een keer opgooien maar Hij ja, komt volgende week op de radio, dus... Uh. Je meent het? Ja. Nou, dan nou, schuif ik even aan. Is goed. <laughs> Hans, je noemt één sponsor. Heb je er nog uh, meer? Nee, er waren uh, uh, nou, de... De Bruna? De Bruna. De uh, Bruna. Sanders Krant heeft de gratis advertentie geplaatst. Publicaties. En het bestuur van de kerk. Die ja, hebben de kerk beschikbaar gesteld. Als je de kerk gratis. D3, ja. De ja. dominee. Uh... Ja, want als je de, zeg maar, de kerk moet uh, betalen. Dan, dan, hou je, dan kan je er geen benefietconcept van maken. Want dat blijft er te weinig over. Uh, misschien, wat betaal je dan? Uh, rond de 600. Oké, okay. nou ja, het is goed. Maar mogen mensen best weten. Want, uh... Als je dan een benefietconcert hebt, dan kan je eigenlijk die 600 ja, soort nou, ja. van in je zak steken. Ja, ja. ja en het is, hoe meer stoelen, hoe meer, uh, ja, ja. hoe meer geld, hoe meer geld er naar, naar het goede doel. Dat het het goede doel gaan. gaat. Ja. Ja. En wat kost een kaartje? Slechts 10 euro's. Geen geld voor een mooi concert. Nee, dat dacht ik ook niet. Het uh, ziet, ja, nou. ziet er heel leuk uit. Dit jaar uh, zijn helemaal leuk, leuke liedjes. Dus. En dan nog heel even kort over het nieuwjaarsconcert. Ja. Wanneer is dat? Dat is 5 januari. 2025, ja. zondagmiddag, ja. en daar uh, doet wel het Zonversvrouwenakkoord mee, en daar doet ook de muziekscholen mee, U-Wave. Oké, okay. en daar uh, zijn nu ook al kaarten voor te koop? Nee, daar zijn geen kaarten voor te koop, want dat is gratis. Dus, maar ja, dat is gratis. dus inloop? Inloop, ja. inloop vanaf twee uur, en uh, het begint dan om half drie. Oké, okay. nou dan uh, weten we voorlopig weer genoeg. Um, er zijn natuurlijk mensen die, die het horen en uh, die, ja. die resterende kaartjes eventueel zouden willen hebben. Hè? Uh, um, ga je dat aan de deur doen? Ga je dat uh, bij de Bruna doen? Ik, uh, ja, het is, een, het is een lastig pakket, denk ik, ja, want ik, je weet niet dus, hoeveel er zijn. Het is allemaal een beetje onzeker. Uh, het ging ook boven verwachting snel. Dus, uh, maar kunnen mensen dat ergens uh, informatie ophalen daarover? Ze dus kunnen altijd even bellen, noem maar het telefoonnummer. Hans Rubeling. <laughs> Juist. <laughs> niet allemaal tegelijk. <laughs> um, nou, ik zal dat mijn nummer geven. Uh, uh, 06-38-38-15-05. En anders uh, en 22 en december aan de kerk. Ja, maar... Maar dat is niet gegraandeerd. Dat is geen, nog niet onzeker. Nogmaals, Een van de hoeveel stoelen we kwijt kunnen. We kunnen geen ja. kaarten verkopen als er geen stoelen zijn. Ja, ja oké. Okay. We gaan het zien, we gaan het horen. Het is een luxe. Ik weet je heel uh, veel. Plek plek plek met, uh, met kerstconcerten en nieuwjaarsconcerten. Het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Ja, we kijken er naar uit. Oké, okay. Hans, bedankt. Graag gedaan. Op 4 we were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. It was a wonderful craft, she was rigged for a daft. And oh how the wild wind drove her. She stood several blasts, she had 27 masts, and they call her the Irish Rover. We had one million bags of the best line of rights, we had two million barrels of stone we had three full sides of blind horses' heights We had four million barrels of bones We had five million hogs, six million ducks, Seven million barrels of parts We had eight million barrels of old Nanny Ghost tiles, And all of the Irish Rover There was old Mickey Kilt who played hard on his flute When the ladies lined up for a set He was tootin' with skill, for each sparkling quadrille, till the dancers were fluted and bet. With his smart, witty talk, he was cock on the walk, and he rolled the dames under and over. They all knew at a glance, when he took up his stance, then he sailed in the Irish Rover. Johnny McGurk, who is scared of of war And a man from West come along There was Slugger all told, who was drunk as a rule And fighting Belch, I from Dover And your man, Mac from the banks of the band Was the skipper and the Irish Rover For the sailor, it's always a bother in life It's so lonesome by night and by day That he longs for the shore And a charming young whore Who will melt all his troubles away All the noise and the rout Swilling, touching and stout For him soon is done and over Of the love of a maid He is never afraid That I was sold from the Irish Rover Seven years when the measles broke out And the ship lost its way in the fog And a whale of a clue Was reduced, the down to two Just myself and the captain's old dog And the ship struck a rock Oh Lord, what a shock! The boat, it was turned right over Turned nine times around And the poor old dog was drowned vrolijk nummer, maar je hebt geen microfoon meer... dus je kan ook niet meer meepraten. <laughs> maar het is hier uh, gezellig druk geworden. Um, gezellig druk? Carine, nou ja, Leo vindt het niet gezellig druk... hoor ik net. Dus <laughs> Daar moeten we het nog maar eens <laughs> over hebben, Dennis. <laughs> ja, nee hoor. Oh. Hoe dat is met die... Uh, is het een beetje zagrijnig ijsmeester aan het worden? Nee, nee, Leo gewoon wat slaaptekort. Maar neer uh, oh, niet okay, toe. Nou. <laughs> Leo, Miesjebeek, Dennis Polder en Carine Veer zijn aangeschoven. Drie omdat dagen, wij het twaalf, gaan midden. hebben... Morgen. We gaan het hebben over uh, de ijsbaan. Um, Leo slapeloze nachten, nou ja, slapeloos niet, maar wel minder slaap. Ja, nee, dat, dat klopt. Het zijn uh, intensieve dagen vanaf woensdag vroeg. Half zes zijn we op het plein en gisteravond was ik om half elf thuis. Ja. En tussendoor mocht je ook thuis zijn. En komen. tussendoor heb ik even geslapen thuis. Goed zo. En dat ja. is alles. Ja, ja, ja, ja. Je hebt geen matrasje in de, in de schaatskantoor. Nee, nee, nee. Zo oh. erg nee, dat is het ook weer niet. Nee. Maar, ja, het lijkt er wel op. Hè. Maar ja, oké. Okay, we uh, de... liepen daar uh, langs uh, woensdag. En er werd heel vaak gevraagd... is die groter geworden? Ja, ja. dacht ik ook. Nee, de, is de, dat optisch bedrog? Optisch bedrog. De vloer is, de vloer is gewoon de... even groot. Dat is gewoon het, het concept... wat er vorig jaar en jaren hmm. voor ook gelegen heeft. Maximaal haalbare. Wat we wel gedaan hebben dit jaar... is dat we het terras iets kleiner gemaakt hebben... en de ijsbaan iets groter... Dus de ijsbaan zelf, het ijs. Dus meer naar de Hema toe. Nee, Bre meer nee, breder. Nee, meer, nee, Het tras het, het, het van de, van de, van de Koukoesopi, Mjons, ja? is iets kleiner. Waardoor de curling, waar de curling schrijft van, ja, aan, ja, ja. dat is nu iets breder. En dat is 15 vierkante meter meer. Dat is dus gaat... 15 vierkante meter meer ijs. Nou dat is veel nou, ijs. Ja, zeker. Dan klopt Goh, het wel nou. dat de kinderen ook zeiden van. Juf, juf, volgens mij wordt hij groter. Yes. Ja. Ja. ja, ze hebben niet gelogen. Nee, nee dat klopt. klopt. Nee, maar, nee, ja. Ja. Gaat, uh, gaat juf, juf ook uh, met, uh, met de klas nog schaatsen? Ja, eigenlijk gaan alle scholen wel uh, altijd schaatsen. En dit jaar gaat Hani Schaft voor het eerst ook uh, met groep 5 en 6 schaatsen. Oké, okay. ja. goed zo. Oh. Uh, voorzitter, uh, school, school schaatsen, ja. hoe zit dat in elkaar? Nou ja, uh, de eerste weken uh, uh, van... Uh, of de aankomende week moet ik eigenlijk zeggen. Die, uh, uh, die is eigenlijk natuurlijk nog gewoon een schoolweek voor die kinderen. Dus daar hebben we aparte tijden voor uh, ingeroosterd. Uh, zodat ze uh, op inschrijving uh, uh, met, uh, met hele clubben kunnen gaan schaatsen. En, ja. uh, die die clubpen, uh, wil ook een beetje oppassen met, met kleinere en grotere. Uh, juf, wel, welke groepen gaan er schaatsen? Nou, ik uh, had gebeld met uh, een van je collega's. <laughs> en uh, zij gaat over de roosters... En ik dacht dat ik vrij Yvon. op tijd was. Maar mm -hmm. uh, ja, Ivan. Yeah. Maar <coughs> uh, eigenlijk hadden alle scholen zich al gemeld. En dan was er dus nog uh, een beetje geschuif. Voor de, dus de donderdag was nog over. <laughs> ja. Maar dat geeft wel aan hoe enthousiast iedereen is. Ja. Ja, ja. Uh, het, je hoort het ook in de school. Uh, de kinderen worden enthousiaster. Ze gaan het weer zien. Het is echt zo'n traditie die terugkomt in het dorp. En de kinderen kunnen gewoon niet wachten. Ja. En uh, je merkt ook van dat ze allemaal afspraakjes gaan maken met elkaar, ja, um, wij kunnen met twee klassen tegelijk komen, uh, want ze zei volgens mij er kunnen wel zo'n ja 60 kinderen tegelijk, ja, wel meer. Ja. Meer? We kunnen al 150 tot 200 personen op het ijs als het moet. Et? Maar er is ja, ah, ja, al een zin. Ja, het wordt, <laughs> wordt Het wordt wel erg druk. Het ja. nee, wordt heel <laughs> druk. Als je, als je met zo'n zo ploeg van 60, 70 tot 100 man op het ijs... dan is het gewoon leuk om te schachten. Oh, wauw. Het is, is best groot hoor. Ja, maar inderdaad wat je zegt Ben, qua leeftijd. We hebben nu gewoon dezelfde leeftijd gekozen. Maar volgens mij gaan andere scholen wel gewoon met ook kleinere kinderen. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Kleine kinderen op het ijs, grote kinderen op het ijs, volwassenen op het ijs. Uh, zeker in, in wat ik, waar ik mee begin, daar moet je nog een beetje uh, waakzaamheid hebben. Mensen die een beetje oppassen, er kan natuurlijk van alles gebeuren. Ja, nee, er, er, uiteraard is er ook gewoon toezicht en dergelijke op de baan. En uh, ja, degene die dit, uh, zeg maar de scholen een beetje onder zijn beheer heeft... die is daar ook altijd aan wel, wel aanwezig. En uh, ja, er moet, uh, de koekensopie is ook gewoon open natuurlijk. De schaatsuitlijn, die moet gewoon uh, draaien. Dus er zijn genoeg mensen op en rond de baan... die, uh, die hun steentje bijdragen aan het, uh, aan het circus voor, uh, voor in ieder geval de scholen. Maar daarbuiten eigenlijk precies hetzelfde natuurlijk. Ja, ja, het is natuurlijk al meer tijd. Ja. Ja. En de scholen zijn s'morgens hè? Ja. ja dus, en, en daarna ja. kunnen de kinderen dus, hoe ging het ook weer? Je kan een bandje kopen. Ja, je kan en een dan bandje, bandje kopen dat koop je uiteindelijk voor de hele dag. Ja. En uh, kosten dus zijn ze en eraf. En ja. dan weer ja. terugkomen. huis eten ja. weer terug. Ja. Nou ja, dat ja. zie je dus ook echt wel gebeuren. Ja, hè? ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Heel, heel veel kinderen komen ochtends rond de deur of, uh, uh, of die komen met de opening, zeg maar. En dan, uh, en dan een paar uurtjes later, ja, dan zijn ze wel weer even zat. En dan uh, hup, naar huis, even snel gamen. En dan, uh, en, ja, en dan weer ook. terug naar de baan. Ja, toch? Het moet, ja, moet wel gegamed worden, natuurlijk. Ja, hè? ja dat, kan je, dat, kan, dat kan je niet slaan nee, nee, nee, nee. Maar dan ben je weer een beetje opgewarmd. En dan ja, ja, ja. Uh, heb je een paar potjes verloren. Dan kun je weer, hup, de baan op de duur. Lachen, ja. Ja, anders ben je punten kwijt. Ja, precies. Ja, dus... <laughs> dus het een of het ander. Heen en terug, hè. Hoe laat gaat de ijsbaan open? Goh, te kijken even alleen. Ja, ik, uh... de, de verschilt een beetje. We hebben een hartstikke mooie website, ijsbaanzandvoort.nl. IJsbaanzandvoort en daar staat de openingstijden op. Maar in principe gaan we s morgens, als het in de vakantietijd, rond de of tien morgens open. Dat is dan uh, het eerste uur is voor de voor de allerkleinste. Dat zijn de kleutertjes, de kabouters gebouwde bouw Dat is uh, dan met de ouders. Die mogen dan ook op het ijs lopen. En de kleintjes op de schaats. Mm. Tot zes jaar is dat. Ja. Tot en met zes, of hey, tot. Tot zes? Tot en met vijf jaar. En, en, strenger, ja. voorzitter. En, ja, ja, ja. Uh, ja mm. en, um, en daarna is het uh, als dat, die, dat is een uur ongeveer. En dan is het eventjes de boel schoonmaken. En daarna gaat het ijsbaar open voor de grotere. En dan is het uh, ja, van, vanaf zes jaar tot en met zestig, zeventig, achtig. Ik kan ja, ik zou hard wat zeggen. Ja. Maar dan is, het in, dan is het de hele dag. Wat de ja, dan, ook uh, wanneer gaat hij dicht? S'avonds 9 negen uur. Negen uur, oké. Okay, nou, dat is best dan redelijk. Uh. Ja, ja, dat is en dan wel. gaat de koekensopie ook dicht? Ja. Ja. ja. Dat is ja, heel handig is om te weten voor de mensen. Ja, nee. Ja. Ja. Ja. Dan is het terras ook dicht. En dan moet het rustig worden. Ja. En dan, uh, binnen een ja, half uur dan is het. Uh, ja. Er, is, er wordt de baan schoongemaakt, er wordt alles weer klaargemaakt voor de volgende dag. En dan is het uh, half tien is het stil. Ja, daar ben je natuurlijk ook al een tijdje mee bezig. Om te en evenveel ja, vrijwilligers behouden dit jaar? Ja, meer. We hebben er weer bijgekregen en oh, er valt er weer wat af. En ja. Nou, ja, we zitten zo rond de 90 uh, vrijwilligers uh, totaal. Uh, en sommige, sommige komen een paar keer en sommige die zijn er uh, van vroeg tot laat. Non-stop. Ja. Ja. Ja, ja, bij wijze van Echte diehard. Ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Um, het onderhoud van de baan, hè? Want uh, een tijd hadden we het over diesel en elektro. Hoe is dat nu geregeld, het ijs maken? Nou, dat, we hebben nu een vaste aansluiting, elektro. Dus we hebben geen Is dat diesel, die nieuwe geen... aansluiting die gemaakt is? Ja, uh, voor het een... raadhuis ja, ja. in de put. Iedereen die er langs loopt, die kan het zien. Er komen vijf, uh, vijf dikke kabels uit de grond. En dan hebben we een dikke aansluiting voor die, voor die chiller die er staat. Die blauwe chiller, en die maakt het ijs. Dus het duurzaam... Uh... Duurzamer, ja. Ja. ja. Het stroom komt ja. nu ergens anders vandaan. Ja, nou, ja. ja. dus ik ben me we, nog dat de groot dieselding daar. In, we ja, er stoot er anders 6, 7, soms wel 8000 liter diesel ja. erin. En dat gebeurt nu niet meer. Nee. Dus uh, dat is natuurlijk ook inderdaad, dat staat op de stamp in dorp en dat maakt heavy en dat is niet meer. En dit is ook goedkoper natuurlijk? Ja, wel, ja. Ja, dieselstroom. Ja. Dat verschilt een beetje. Dat is, uh... Maar ja. natuurlijk, het is, het is wel duurzaam. Het is, uh... het is wel duurzaam. Ja, is... Diesel stoot nogal wat uit, want dieselautos die worden straks geweerd in een aantal grote plaatsen. Dus, Precies. Nou, ja. Ja. Dat is ook niet voor niks. Nee, nee hoor, nee, maar het stroomgebruik is, is, is wel goedkoper op deze manier, omdat het efficiënter is. Ja. We kunnen wat makkelijker werken daarmee. Het is voor ons is het ook veel makkelijker, want ja, we hadden een 3000 liter tank staan... En die moest gevuld worden, op tijd. Want ja, in het weekend komen ze die niet vullen. En als oh, ja. die op zondag leeg is, dan, uh, dan heb ik een probleem. Dus je moest altijd weer goed meten wat je... Oh, ja. Dus je was daar continu mee bezig. Nee, dat nee. heb je nu niet meer. Uh, bedoel, ja, nee, op, was, op was geen ijs meer natuurlijk. Dus. Nee, daarom dus. Dat heb je nu niet meer. Plus <laughs> ja. storingen, dat, ding, dat ging ook wel eens in storing. En, uh, ja. dat, uh, dus dit, uh, dit is uh, duurzamer en werkt ook voor jullie prettiger. Zeker weten. Ja. Ja, ja. hey, als je die het uh, onderhoud... Uh, hij, hij ligt nu, hij ligt nu nog stil en er ligt dan een heel klein laagje ijs op. maar Hij is nu helemaal klaar. Ja, en dan tot vanmiddag. Iedereen gaat erop. Dan is hij vanavond is hij bekrast en, en gedaan. Uh, hoe, hoe trek je dat weer recht? Nou, we vegen hem helemaal schoon. Uh, en, dus, en, het blok het water gaat er weer af en dan gaat er een laagje water weer overheen. Oh. En eigenlijk versmelt dan die bovenlaag weer met die onderlaag. En dat, dat, ja, dan, is, ja, dan is hij weer kruisvrij. Ja, ze hebben inmiddels heel veel ervaring, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. We doen het voor de dertiende keer pas, dus. Ja. Oh, wow. dan heb je nog even te gaan, zou ik maar zeggen. Ja, oh, Voorzitter? Ja, nee, die stopt niet meer, hoor. Nee, moet je hem eraf trekken. Ja, ja, ja. ja. Dus. ja. Um, Dennis, het, het, het wordt natuurlijk een steeds groter evenement. Hè. Uh, je kan wel zeggen, het is een basisding. Ja. Maar ja. Er, gebeurt, er gebeurt toch van alles. Uh, ja, je de... hebt bouwers, je hebt meesters, ja. je hebt vrijwilligers, de, de, de, de schaatsen moeten uitgegeven worden. Wanneer begin jij uh, met het weer opzetten van je draaiboek? Nou, dat begint eigenlijk zo'n beetje de eerste week na de bouwvak al, uh, zeg maar uh, september wanneer ze hier met de Formule 1 aan de gang zijn... dan zitten wij al in de, in, de, in de startblokken... zeg maar om alles alweer een beetje draaiende te houden. Vaak hebben wij al de evaluatie... na zo'n evenement als nu, dus, dus januari... Uh, dan uh, komen we nog even een paar keer bij elkaar... en eens dus eventjes wat evalueren... van kunnen we nog wat uh, dingen verbeteren... wat is er uitgekomen door de vrijwilligers... die schrijven vaak... Dingetjes in een app van, joh, kunnen jullie volgend jaar zorgen voor dit of voor dat. En dat uh, proberen we even een beetje te, te, te centraliseren. En daar proberen we dan zeg maar, in het nieuwe jaar weer een, een, een, een, een ja, toch wel iets uit te halen of dat haalbaar is of niet. En soms zeggen we van we moeten het gewoon niet doen. Hè, dat zijn ook keuzes die je moet maken. Dat, uh, soms zijn de ideeën best ja. leuk. Maar of niet haalbaar. Of, of, of weet je, het is wel een evenement voor drie weken. En uh, het staat niet, uh, niet langer dan dat. Dus uh, je hoeft er ook. Uh, uh, het moet wel een evenement blijven wat ook een beetje de kleinschaligheid uitstraalt. Dus het hoeft, uh, het hoeft niet allemaal ja. tip-top. En uh, Het moet wel goed en netjes draaien. Veilig allemaal natuurlijk. Maar. Uh, uh, ja, je, je haalt het zelf wel aan. Uh, het moet blijven draaien. Het moet veilig blijven. Ja. Dat betekent dat de vrijwilligers ook. Uh, een verantwoordelijkheid hebben te, op het ijs. Ja, zeer zeker. Maar iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. Nee. Ook achter de bar. Hè? Nee. Ik bedoel, uh, het, het, het niks 18 is ook gewoon nog steeds uh, altijd voor. van ja. toepassing. En dat wordt ook ieder jaar weer even uh, aangehaald. Van jongens, let daar goed op dat er, uh, dat er jonge lui staan... die het toch altijd proberen gewoon. Ja, en uh, uh, daar moet er echt wel adequaat op gehandeld worden. Nee. Dus uh, niks 18 is bij ons echt uh, niks, 18. niks 18. Absoluut. ja. Oké, okay, um, dus de voorbereidingen die beginnen dan al zeg maar, in september en zo. En dan ja. Dan houden je die vrijwilligerskip bij elkaar. En ja. Dan, uh, ijsmeesters. Ja. Hoeveel ja. ijsmeesters zijn er op toonblik, Leo? Hm. Nou, we hebben een stuk of tien ijsmeesters. En wat we hebben. Voorheen hadden we eigenlijk hele grote bubs ijsmeesters. Maar dat hebben we een beetje teruggebracht naar ijsmeesters en toezichthouders. En schaafsuitleners en koekensopie. Dus we hebben het nu mooi verdeeld om met ja. een groot rooster. En dat is, uh, de bedoeling is dat er een ijsmeester is die een beetje leiding heeft. Dat er uh, een paar toezichthouders uh, op het ijs mee meedoen. Mee en dan uh, de, de, de schaatsuitleners en dat gaat allemaal een beetje samen. Het is dus één grote groep mensen die, uh, die ervoor zorgen dat de kinderen er mooi kunnen schaatsen. En, en de veiligheid een beetje in acht nemen. Of, mm. Over het algemeen loopt het wel redelijk goed. Hoor. Over het algemeen lopen wel heel goed. Ja, als Karine met de klas komt, dan euh, gebeurt het druk. Ja, weet je, op ijs gebeuren altijd wel kleine ongelukjes. De, de, ja, ja, iemand valt, daarom, iemand daarom. valt en breekt een armpje. Of, of, een breekt een armpje. Ja, dat ja. dat gebeurt jaar. ook. Kneust een poosje. Ja, ja, jaar wel. Dat, dat gebeurt wel, ja. Soms wel. En, en, ja, dat gebeurde, ja, en, en soms dan, dan, daarna wordt het dan vaak weer wat rustiger, want dat wordt dan wel weer doorverteld. Ja. En dan, dan wordt iedereen weer wat, uh, ja. wat alerter. Ja, bedoel, maar dat nou ja. gebeurt in Halem op de ijsbaan ook. Ja, bedoel, ja. Er, er zijn ja. kinderen die zeggen nu al tegen mij van... Juf, ik heb eigenlijk nog nooit geschaatst. Ja. Oh, kijk, en die, kun je je toch laten meezwepen door je groep. Ja. En ja, dan moet je wel oppassen. Nou, zelf. Ja. Ik vind leuk het Leuk voor van ons die, die, die dolfijnjes. Ja, je dat is kan lopen. Of het het van dat het van van we het stoer ons vinden. Dan stoel. gaan ze het toch zelf doen. Ja. leuke voor ons ijsbaan is dat echt generatie kindertjes... Die bij ons hebben leren schaatsen. De eerste keer geschaatst hebben... Van jongens ervan. Ja. En, uh... Waar heb jij leren schaatsen? <laughs> op het Zwanemeer. Ja. Ja, en jij Dennis? Ja, ik ook. Ja. Ja, ja. En de vijveren. De Vijverhut. Uh, Die ja, ja, ja. Ja. ja. Nee, dat uh, was ja. echt voor mijn <laughs> tijd, uh, Ben. Ja, maar, dus, ja, dus dat is eigenlijk wel, wel leuk eigenlijk. Heel leuk. Ja, ja. zeker. Uh, um, het leren schaatsen is niet meer zo makkelijk op het Zwanemeer. Nee. Als het één keer per jaar dichtvriest, dan heb je allemaal maar geloof ik. Ja. Ik heb nog schaats bij de bij Centerparks dat uh, vijvertje. De vijvertje. De vijvertje. De vijvertje, dat heet de vijvertje. Dat ja, was ja, vijvert. ja, vijvert. Vijvert. Ja, de vijver dus. ja. vijvertje. Nou, zitten we hier met de generatiekloof. Ja. Ja, ik, ik, ik ben geen antwoord. Nee, nee, dat maakt niet uit. Nee, nee, maar... oké, ik weet hoe het nee, uit nee, zou vroeger. Uit. Ja. Ja, dat klopt. Heel mooi, niet ja, ja, zeker. Ja, absoluut. zeker absoluut. Toen ja. er nog geen Centerparks was, toen stond daar een paviljoen. <laughs> en uh, de, de vijverhut was eigenlijk een, een, een was stukje, thuis, na, stukje natuur en een, uh, een speeltuintje. En uh, ja, dus later is dat een zwembad geworden. zwembad werd Centerparks, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Midgetgolf hadden we, er ook Mid -Golf hadden we ja. daar ook nog. Midgetgolf hadden we daar ook nog. Verkeerstuin, verkeerstuin. Ja, kijk. Verkeerstuin. Nu, nu oh, wat een tijden <laughs> Ja, ja, ja. <laughs> ja. Uh, nu, uh, nu is het Centerparks en uh, inderdaad, ik heb daar ook jaren geleden nog een, keer een paar rondjes geschaatst, mm. maar dat is ook al heel lang geleden. Ja, nou, dat ja. was ook de plek hè, waar ja, uh, land voor zich ontmoette. Op het Zwanenmeer was dat ja. hartstikke druk en ja. leuk. En nu ontmoet men elkaar. Uh, oh, in het dorp, op in het op de ijsbaan. Ja. En, en het leuke wat we nu dit jaar ook hebben gedaan is dat de buitenkant van de ijsbaan hebben we ook heel veel aandacht aan besteed. We hebben niet alleen aandacht besteed aan de, aan de kant van het ijs, maar ook mm -hmm. aan de buitenkant. Uh, Oh, wat en is dat daar dan? Is, nou, mooier, mooier gemaakt, oh, mooi. En, uh, we hebben gewoon mooier gemaakt, afgewerkt. En daar hebben we in het verleden wel eens hadden we of geen tijd voor. Of er was, ja, het lukte gewoon mm -hmm. niet, het, uh, je zit ook met mensen. Ja. Maar dit jaar hebben we dat wel voor elkaar gekregen. Dus, ja. En ook aan sponsoren lang. genoeg? Sponsoren weer? Ja, uh, met dank aan die sponsoren. Maar uh, we hebben inderdaad een mooie grote groep sponsoren ja. om, uh, om het te realiseren. Ja. Anders dan, dan kan dit niet, nee, toch? Hè? Dus, nee. Uh, nee, absoluut. Want hoeveel kost het eigenlijk om een dag te schaatsen voor zo'n bandje? Hoeveel is dat? 7 euro. 7 euro. Ja, 7 euro. En kan je ook een weekkaart nemen? Ja, uh, nee, ook, niet he? een weekkaart, een 10-rittenkaart. Oh ja. Tien dat tien is er wel. En ja. Uh, nou ja, dan uh, gereduceerde prijs natuurlijk. Maar ja. uh, één, één kaartje uit. Ja, precies. En is er ook een combi met uh, schaatsen en chocolademelk? Of? Nou, niet, uh, niet uh, dat ik weet zo. Nee. Uh, wat we nog wel hebben is het gouden bandje. Uh, het gouden bandje is uh, voor onbeperkt uh, schaatsen Hoi. de komende drie weken. Dan moet je en, die weken oh, met je vanje onder leuk. de ja. uh, Nou, ik zal je eerlijk vertellen. Mijn dochter, die heeft hem al het hele jaar om. Ah. <laughs> die dacht, ik ga hem volgend jaar gewoon weer gebruiken. Ik hou hem. gewoon, ja. Als je een kaartje koopt, dan krijg je wel... Uh, als, uh, als je, je mag uh, wat te drinken pakken. Er staat drinken voor de kinderen. Ja. Oh, okay. Ranja staat er. Oh, okay. uh, ja, dat <tomt> is goed. En, uh, ja, gaat... En, uh, Natuurlijk het meest bekende evenement van de Ijsbaan weer plaatsvinden. Curling. Curling. Ja. Uh, toen de ijsbaan nog niet gelegd werd. Maar er voorzichtig gesproken werd over de ijsbaan. <laughs> Toen liep ze bij jou de deur op plat. Ja, nee, nou, ja precies. Ja. Het, is, uh, het is een evenement bijna op uh, nationaal niveau geworden. <laughs> <laughs> ja, nee, je, her en der hoor je wel eens een keer fluitketelcurling. Nou, dat moet wel ontstaan zijn in Zandvoort. de kan niet anders. Want, ja. Ja, dat is al 13 jaar. Zo, ja. Dus uh, uh. Uh, We hebben vorig jaar ook nieuwe fluitketels uh, uh, aangeschaft. Want de oude waren versleten. <laughs> <laughs> nou, wij, wij, maar. Wij, wij zijn... We zijn de ah. eerste geweest in Nederland die dit op deze manier hebben georganiseerd. Ja. Met fluitketels. Ja. ja, ja. Nou, ik, ik, uh, ik, ik kan me het begin nog goed herinneren, uh, toen was er nogal een evenement, je. Ja. Maar vorig jaar um, ja. was er over de hoofd in die midden al open. Nee, nee, nee. En dat is ieder jaar weer hetzelfde. Zodra de, de ijsbaan opgeruimd wordt, worden de eerste inschrijvingen alweer via de ja. app uh, Nou, Dan hebben we het ja. terras wat kleiner gemaakt. Ja. Is het. En de curlingbaan groter. Ja, ja. Maar voor de omzet is dat wat minder. Ja, ja dat komt wel goed, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Je hebt er nog een kleine voor? Of mogen ze daar dan niet allemaal lekker staan? Jawel, jawel. Ja, Het zijn, ja. zijn te genoeg. En ze kunnen ja. op de trappen zitten van het raadhuis. Ook dat als, als ze willen. Ja, dat kan ook. Maar <laughs> ja, nou ja daar kom ik zo nog even op. Uh, want er komt een hele grote truc te staan. Uh, bij het afsluitende feest. De curling zit vol. De dagen zijn gepland. En die ja. staan allemaal op uh, uh, ijsbarsandvoort.nl Ja. Dus inschrijven niet meer mogelijk. Nee. Nee. Kijken wel mogelijk. Keurlingavond ja. is, is in principe op de dinsdagen uh, uitgesloten. Op ja. het moment dat het kerst of oud nieuw uh, is, dan uh, is het net op een andere dag. Hoe laat begint het curling, ja, Want Dan is, oh, de, is de ijsbaan natuurlijk eigenlijk dicht. Ja, ja. we gaan in middags om uh, vijf uur, half zes gaan we dicht met de ijsbaan. Dan, uh, dan moeten de kinderen er vanaf. Dan gaan we de baan klaarmaken voor de curling. En dan om half zeven, ja, vijf ja. uur bestart de curling... Tot 9 uur, half 10 uur. Ja, dezelfde hetzelfde eindtijd. Ja. nog ja. maar door? Ja, ja nee, dus volgens je... mij gaan we met Curling tot 10 uur door. Dat is net <laughs> nou, zeker bij de finale. Ja. Ja, het, het lukt anders niet, omdat er zoveel deelnemers ja. zijn. Ik geloof dat we er 45 ploegen meedoen ja. totaal. Dus nee. dat ja. moeten we verdelen over drie avonden. Hebben ja. jullie al de landelijke krant erbij gehaald? Nee, ja, ja, ja, ja. dat en misschien... Uh... <laughs> <Ja>. <laughs> we kunnen we een SBS-je SB SB ja. oproepen. Ja. Het, uh... leuk is ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Misschien wil Carina Karin, uh, jullie PR wel gaan doen. Als ik ja, zo idee ja, hoor <laughs> ja. op, op ja. Um, ja. De Gezien De tijd ja. moeten wij nog even een klein stukje door. Want oh, ja. um, het loopt natuurlijk wel. En uiteindelijk is er een eindfeest. Ja. Hoe zit het dit jaar in elkaar? nou hetzelfde als vorig jaar, eigenlijk ja, ja, een, ja, als een jaar. mooie kinderdisco hè? Ja ja precies. Uh, ja. De, de, de truc voor van van de veld, de groot komt, truc van de, uh, van der de veld, zijn. die wordt weer helemaal door Noppie uh, aangekleed met alle toeters en bellen die er zijn. Uh, DJ Lady Mix die komt weer met een hele ploeg kinderen om uh, ja. uh, allemaal hun, hun kunstjes ja. te laten zien. Dat wordt echt een festiviteit. Ja. Voor die kinderen natuurlijk ook fantastisch om Zullen in... te we niet uh, eerder starten? Ja, ze zelf ja, ja, ja, ja, Zoveel maar, kinderen meededen. Precies, ja. Dus, even uh, een plekje te geven. Ja, ze, dus ze vroeg al van... Kunnen we niet een paar uur eerder misschien wel... Een paar uur? Maar, misschien als middags ergens vroeg in de middag Zochtend. beginnen met draaien. Ja, dat is toch hartstikke leuk. Je, hartstikke de, leuk. Die, die maar je ziet uh, wat voor talent dat is. Bij de Formule 1 ook. de ja. Boulevard. Niet normaal. Ja. Ja. Ja. Leuk. Hartstikke ja. leuk. Ja, ja, de DJ's van de toekomst. Ja, absoluut. Nou, die krijgen daar een kans. Het was ook heel leuk om te zien. Heel nou ja, dus dat, dat doet ze natuurlijk met verven. En uh, ja. ja, dat is zo leuk om te zien. Ja, en uh, hoe leuk is het om op zo'n schaatsbaan te staan als kind... ...zijnde met een beetje lekkere muziek achter je. Ja, uh, ja. dat is ja, mijn idee veel leuker dan een beetje gamen. Ja, dan, uh... Lekker bewegen. Ja, gamen. Maar wie gaat het openen, eigenlijk? Vandaag ja. uh, om... Even kijken, hoe laat vijf is de opening? Uur. Vijf uur? Vijf uur. Uh, um, onze ja. burgervader die uh, staat als het goed is weer op ja. het uh, op schaatsen. Nee, om die uur inloop die schaatsen. was in om, dat het om zes uur geopend werd. Ja, ja vijf, vijf uur inloop. Ja, ja. Ja. Ja. Ongeveer zes uur opening. Dat zit er wel goed. Ja, ja. En, ja weet je, we, dan, wat ik zeg: uh, de afgelopen dagen, dan uh, ben je om half zes op, uh, op het uh, plein. Ja. Tot, uh, tot 's avonds en uh, je wordt wel geleefd hoor. Het is uh, uh, nou ja, je ziet het al, Leo. Maar zo, oh, zo, zo, zo ah, voelt, voelt het nou ook, hoor. Ik vind het nog wel uit. Ja, ja ik probeer oh, oh, nog het nog een beetje. Oh. Dank, oh. Dankjewel, voorzitter. Ja, ja. Geen dank en uh, nee, maar het is echt. Hij dat, vanavond uh, als eerste weg, dus. ja. Ja, ja, precies. En, en anders ga je gewoon als eerste. <laughs> Nee, maar is echt een, uh, het is echt een aanpoot Jowel, hoor, die, uh, die, die dagen. En uh, gisteren werd het echt wel fris, uh, ja, zo halverwege een... de middag. En, uh, het het en de ding, toen dacht ik echt van, wow. wauw. Het was de ja. was het nul vrouwen? Ja, goed voor thuis. ijs. Nee, juist niet. Oh nee? Nee. Heel kort, want we moeten zo uit, want ik heb nou, een Bij het opvriezen van die vloer ja. moet ik eigenlijk van onderaf omhoog vriezen. En niet van boven omhoog. Want dan krijg je heel raar ijs. Een echte oh, echt een ijsmeester. Een echte hè? ijsmeester, ja. Hoor je dat? Maar ja, weet je... Ja, nou ja, ik, ik wou toch nog wel even mijn dank uitspreken... voor alle bouwers die zo hard hebben gewerkt... om het voor elkaar te krijgen. Ja, helemaal goed. Ja, zeker. Zo het, absoluut chapeau het voor iedereen. Zo'n mooie ploeg weer, jongens. Ja. Die zich... Belangeloos hebben ingezet. Ik, om, ik, ik zou om... zeggen, neem ze allemaal mee uit eten een keertje. Ja. Ja, maar, maar. Nou, we, hebben, we hebben altijd aan het einde van de rit, de woensdag na de afbouw hebben we de standpotmaaltijd van alle vrijwilligers. Dat is ook een heerlijke uh, avond. Iedereen een heerlijke... Geniet van die fijne avond. En uh, we zien elkaar zeker het eind van de middag. Ik hoop dat het gezellig wordt. Ik hoop ook dat het Mieser ophoudt. Het wordt nu zonnig, dus het is wel uh, op, prettig. Ja. En dan veel plezier met de ijsbaan. Gaan we ja, doen. Heren, dankjewel. dankjewel. dankjewel. die Carina Veren gemaakt heeft in Pluspunt uh, over de komende activiteiten die ze gaan doen in de kerstmaand. Uh, We gaan luisteren. Dit is ZFM. Goedemorgen William Lord. Goedemorgen. Jij bent uh, van het Pluspunt in uh, de Blauwe Tram. Locatiecentrum. Locatiecentrum en ik ben nu wel in Noord, want je bent hier aanwezig, want er is hier een hoop aan de hand. Ja, wij er wordt muziek neergezet. Wij stellen ja, ook ja. voor onze uh, kerstborrel. Voor onze vrijwilligers. Alle de vrijwilligers die werken met Pluspunt samen. Uh, voor het hele jaar wordt allemaal van de, vanavond hierin uh, gevraagd om te komen. Uh, feest met ons een beetje. Dus de vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers heeft Pluspunt? Heel veel. Meer dan 150, denk ik. Uh, ik heb de, de cijfer niet in mijn hoofd. Maar zonder, zonder al die vrijwilligers uh, kunnen wij onze baan echt niet doen... Uh, want wat doen de vrijwilligers, uh, zeg maar, zo'n beetje allemaal? Een beetje van alles. Wij hebben vrijwilligers die uh, zijn uh, gastheren, gastvrouw, koffie schenken, met mensen praten. Wij hebben vrijwilligers die echt activiteiten begeleiden of, of uh, workshops geven, dit soort dingen. Dus uh, ja, bijna elke activiteit, nee, moet ik zeggen, elke activiteit bij de pluspunt. Uh, is ophangig van vrijwilligers die dat uh, voor ons komen helpen. En vandaag worden ze in het zonnetje gezet? Precies. Met wat? Wat, wat, wat kunnen ze verwachten? Borreltjes eten. Uh, ze krijgen een kleine uh, cadeautje van oh. Pluspunt. Dus ja, het is een leuke... Muziek, zie je? Muziek komt, entertainment. Het word, wordt word een he heel gezellige avond hier. Goed zo. En dan gaat iedereen ook heel mooi gekleed? Uh, volgens mij wel, denk Want ik. Want jullie zijn nu allemaal nog aan het showen ja, en het aan het is... doen? Ja, we zijn nog in onze werkkleding, maar ja, het is een feest. Dus wij worden ook feestelijk getragen. Dus het is een waardering voor wat jullie doen, want de komende twee weken... Het is natuurlijk ook altijd wel een tijd dat er mensen eenzaam zijn... en het echt juist merken dat iedereen gezellig met elkaar samen is. En zij zijn alleen. En daarvoor hebben jullie ook wel uh, wat op de planning staan, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, 24 december... Um... Hier bij de Pluspunt Noord, uh, we zijn eigenlijk uh, door de feestdagen, we zijn op die feestdagen dicht, maar de rest van de week zijn we open halfdaags. Op uh, 24 december is er een koffie inloop, uh, voor, uh, gratis voor mensen die een beetje out-house willen of uh, andere, andere mensen komen. 27 december is er uh, nog een koffie inloop. Van 10 tot 1 uur. Uh, ook op maandag en dinsdag. Uh, de 30ste de en de 31ste. Dus, uh, we zijn bij Plus.Noord in de ochtend open voor binnenlopen. Het is dus allemaal gratis. Er wordt uh, kerstbrood of oliebollen. Of wat leukers te, te eten. En het meest belangrijk: andere mensen die ook misschien. Onder andere, mensen willen ook komen. Wat maakt het zo uh, leuk, zo'n koffieochtend? Ja, de gezelligheid om uh, met mensen te praten, met mensen verhalen uit te wisselen. Uh, ik ik vraag veel van mijn mensen uh, hun herinnering te laten uh, overspreken. Want uh, het helpt om al, altijd die oude goede gevoelens terug te roepen, vind ik. Ja, ja. ja. En uh, gaan mensen ook altijd blij weer naar huis als ze naar zoiets geweest zijn? Dat hoop ik. Dat is onze bedoeling. Ja, uh, ja ik vind uh, mensen gaan zeker uh, weg uh, in een betere stemming. Uh, omdat ze onder andere mensen hebben gezeten. Uh, ik vind het uh, ook in deze donkere feestdagen belangrijk dat mensen niet alleen zijn. Ja. Ja. En ook bij Noord, uh, dat is de activiteiten die we hebben bij Noord, bij uh, Pluspunt Centrum in de Blauwe Tram. Zijn we ook uh, door de week ochtends open. Dicht op de, op de echte feestdagen, maar uh, op dinsdag, alle twee dinsdags tussen de feestdagen. hebben wij uh, ochtends, dinsdagochtends, een koffie-inloop met een groep gezellige mensen. Die zijn. Bejaarde mensen. Soms kwetsbare mensen. Mm -hmm. uh, maar door de, door de feestdagen laat ik iedereen een. Uh, ook als je iemand kent. Die ja. misschien een beetje alleen is. Uh, Breng hem mee. Uh, naar Noord of naar Plusput Centrum. Uh, je kan hem meebrengen. Ze wordt uh, met andere mensen. Uh, en misschien komt, komt daarvoor uh, dat ze vaker ja, juist. Dat kan ervoor zorgen dat ze denken... hé, hey, dit is toch wel heel gezellig. Ik ga de volgende keer ook, want het is door het hele jaar heen natuurlijk ook. Hè? Ja, zeker. Ja, elke ja. week. Die, die, die activiteiten op ochtends voor, ja, wat ik zeg, was uh, een... Uh, voor echt bejaarde mensen uh, bedoeld. En op woensdagochtend 10 tot 12 is er uh, gewoon open, vrije inloop, gratis. Koffie drinken, met mensen praten, altijd ietsjes lekker erbij. Um, mm -hmm. En die zijn, dat is elke week uh, op, op woensdags het uh, locatiecentrum. En uh, op... Uh, Dinsdags volgens mij, bij Locatie Noord. Hoe kunnen ze zich opgeven? Of hoeven ze niet op te geven? Hoeft niet op te geven. Inloop bedoelt inloop. Oké, okay, gewoon ja. komen. En uh, jij bent nog niet zo lang uh, het aanspreekpunt uh, bij nee. Centrum, ik hè? Voor sinds, het Pluspunt. Ik ben sinds augustus uh, aanwezig bij Pluspunt Centrum. Was jarenlang bezig als vrijwilliger. Ook bij met schilderen, hè? Ja, bij de schildergroep ja, ja. in uh, uh, Locatie Centrum. En ja, als de... Als, als Linde wegging uh, had ik die mogelijkheid in te stappen. En ik ben heel blij niet meer naar Amsterdam te moeten elke dag. En ik vind het superleuk om terug te geven uh, aan Sanford Want dit heeft mij, als je hoort, ben ik niet Nederlander. En Sanford heeft mij uh, echt een tehuis. Uh, aangeboden en uh, ik vind me helemaal te huis hier. Dus ik vind het ook leuk om iets terug te geven aan de, aan de gemeente. Goed zeg. En um, wat ik nog wilde weten, want ja, jullie zijn dicht met de feestdagen? Op de 25e, 26e ja. en op de 1e. Kun, kun jij uh, iets meegeven aan de mensen? Uh, dat, dat de mensen die eenzaam zijn of alleen. Uh, heb je daar een boodschap voor? Misschien of uh, iets van dat andere, wat meer op, de, op degene die alleen zijn... dat je daarvan weet. Ja, dat moet ik zeggen. En misschien is dat wel fijn. Als je Oh, hello, feest. Als je mensen kennen uh, in je buurt of uh, in je omgeving... die misschien een beetje alleen zijn. Uh, bijzonders op de feestdagen. Misschien is het een goede idee naar hen te kijken... Laat hem even een voor een kopje koffie bij jou te huis. Uh, ja, denk aan andere mensen in deze... Ja mooie tijden van het jaar, maar er zijn, niet altijd, er zijn mensen die niet altijd die feestdagen mm -hmm. leuk vinden of, ja. of misschien zitten ze alleen en ze zijn bang om te vragen, mag ik ook mee? Dus denk aan je, aan je medemensen. Ja. Heel belangrijk. Nou, u hoort het. Hele mooie mededeling van William Lord, ook wel Billy genoemd. En ondertussen op de achtergrond is er een soundcheck voor de vrijwilligersavond. En uh, nou, ik wens iedereen heel veel plezier hier. En uh, mooie waardering voor jullie als vrijwilligers. En geniet ervan. Dankjewel. En heel erg bedankt voor deze mededeling Dankjewel. ook. Dankjewel. Okay. En prettige feestdagen. Dankjewel. Dit is ZFM. En live vanuit Zandvoort. when